9 uur. 9 Dit is door al negens met het NOS-journaal. Het heeft in maart schriftelijk opdracht gegeven... om de Turkse minister van familiezaken Kaya... tot ongewenst vreemdeling te kunnen verklaren. Maar het document is uiteindelijk niet gebruikt. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam zei in maart... dat Kaya tot ongewenst vreemdeling was verklaard. Maar nu blijkt dat het een laatste redmiddel was... dat uiteindelijk niet nodig bleek. De minister zat uren in haar auto voor het Turkse consulaat in Rotterdam. Ze wilde daar een toespraak houden. De Nederlandse regering was daarop tegen en wilde dat Kaya vertrok. Uiteindelijk vertrok ze vrijwillig. En daardoor hoefde ze niet tot ongewenst vreemdeling worden verklaard. Een homostel uit Enschede moet een baby teruggeven aan de draagmoeder. De vrouw beviel twee weken geleden van een dochter. Vorige week werd volgens het AD de uitslag van een DNA-test bekend... waaruit bleek dat de baby niet van een van de twee homo's was... Vrijdag bleek dat de echte ouders het kind zelf wilden houden. Dat werd duidelijk tijdens een al geplande rechtszitting... om het toezicht voor de baby definitief vast te leggen. De rechter gaf de ouders gelijk. Reizigers in het openbaar vervoer met een Android-telefoon... kunnen voortaan met hun mobiel inchecken bij de bus en op treinstations. Ze hebben geen OV-chipkaart meer nodig. Ze kunnen inchecken met een app. Het systeem wordt nog niet door alle providers aangeboden... en ook kan het alleen worden gebruikt door mensen die op vol tarief reizen... Mensen met een iPhone kunnen het systeem niet gebruiken... omdat Apple het technisch nog niet toestaat. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is de politie een homo-sauna binnengevallen... omdat daar een seksfeest zou zijn geweest met strippers. 141 mannen zijn opgepakt voor het overtreden van de anti-porno-wet. Als ze veroordeeld worden, kunnen ze een maximale celstraf van 12 jaar krijgen. Het weer veel zon, ook stapelwolken. Op de Wadden wordt het 20 graden. In de rest van het land 22 tot 25 graden. De rest van de week blijft het vrij zonnig, droog en warm. In het weekend kan het plaatselijk misschien zelfs 30 graden worden. Dit was het NOS -GFM. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De files met de meeste vertraging zijn te vinden op de A4... van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude. 13 kilometer, vertraging zo'n 20 minuten. Na een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag... voor Den Haag-Malieveld, 4 kilometer... De rechterreisdok staat dicht, vertraging ruim 10 minuten. Op de N218 vanuit Europort naar Spijkenisse... bij de Hartelbrug, 3 kilometer file, vertraging 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 All this jewelry ain't no use when it's this dark It's my favorite part We see the lights they got so far It went too fast We couldn't reach it with the arm It's on the wrist a link of charms Laying with still a link of parts Like we could die all young Like we could die all blind If we could see it 2020, twin Twice we could see it till the end Put that spotlight on her face We gon' pipe up and turn up pipe up. We gon' light up and burn up Mama too hot like a Like what? Mama too hot like a furnace I got energies energy, I'ma go y'all My diamonds gon' shine when the lights dark You and I take a ride down the boulevard And your friends really wanna break us apart Good Lord. Good gracious. Carrying hey. at my diamond while I'm hopping out of spaceship. Sure. Need your information, take vacation to Malaysia. Yeah. You my baby, the Papa Frosty, flashing crazy. She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato. Yeah. Walk in my metro, 20,000 paintings Picasso. Yeah. Bitch, it be different, dabbing with niggas like a nacho. Ooh. Took up a pen and diamond dancing like Rick Ricardo. Yeah. She having it, with the color working on the bachelor. Gotcha. I know you gotta pass, I gotta pass, that's in the back of us. Ooh. Average, I'ma make a million on the average. Yeah. I'm riding with no brain, bitch, I'm out Do of here. some swag oh. En ook de grote is vergeten we zeker niet te draaien bij CFM. Wat dacht je van deze? Dat was Kelvin Harris en Slides. Heerlijk begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort hele goede middag. Het zonnetje schijnt lekker. Een graadje of 17 op dit moment in Zandvoort. En dat tijdens de familie racedag Driven bij Max Verstappen. Goedemiddag nogmaals. Dali. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Wat fijn dat u nog steeds aan de bu uh, buis... De aan zegt, de buis? Wat is het? Ja, dat, was, dat is niet meer Dat he, een is buisje, heel lang he? geleden hoor. Ja. Zo'n hele dat grote u... joekel had ja, je ja, toen. Ja, zo'n bakkelite. Zo'n bakkelite buis. <lacht> Jowel, <lacht> tegenwoordig is het allemaal plat en dan plat. Nou uh, uh, ja, <lacht> ja, wat fijn dat u nog aan de, aan de platte, platte buisje gekluisterd <lacht> aan de platte zit. En aan en het Ja, dat kan ook hè. <lacht> Via de computer. Ja. www.ctvbestandvoort.nl Of de tv natuurlijk hè, die zijn tegenwoordig ook heel plat. Ja, geen kontjes meer. Het nee. uur. wat gaan we daarin allemaal doen, Dali? Uh, we gaan natuurlijk weer uh, een paar keer contact zoeken met Willem... want we willen natuurlijk echt weten hoe dat, allemaal af, hoe dat allemaal gaat op het circuit. Want ja, we kunnen er niet allemaal naartoe. Dat is natuurlijk logisch, hè. Je, en sommige mensen willen dat ook niet, maar we willen wel weten wat er gebeurt. Dus, uh, dus dat. Um, we gaan de evenementenagenda doen. Toch? Ja, er zijn weer ja. uh, voldoende evenementen, dus... Maar, ja, ja, ja. Horen ze dadelijk om half vier. Om half vier, inderdaad. En, uh, uh, even denken hoor, moet ik moet weer even, ah, uh, wat gaan we verder nog vast doen? Vast zeker nog wel wat nieuws. En andere berichtjes zo tussendoor. Ja, er is niet zoveel nieuws verder. Oh, gelukkig. Ja, meestal ja. is het ramper nieuws. Dus... Ja, nee, nee, het, het valt een beetje tegen. Ik wil wel wat nieuws gaan maken hoor, maar... Oh, wat ga je doen? Nou, dan fiets ik even gauw naar het dorp en dan zorg ik dat er wat reuring komt. Oké. Okay. <laughs> ja, je hoort het allemaal nu eh 2 van Zandvoort op zaterdag. En kanonel Abrams hier is trapped. Die op dit moment aan het luisteren zijn naar C.F. van Zandvoort. De single van uh, Colonel Abrams en Trapped. Ja, jij hebt geen brommetje meer, hè, Dolly? Nee. Heb jij even gelukt? Want gisteren stond de rollerbank van de politie... stond midden in het centrum van Zandvoort. Oh, Vorig hey? raadhuis, ja. En er zijn weer heel veel uh, brommers uh, gemeten op uh, snelheid. Oh, wat een ellende. Het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 Il n'était encore que des enfants, des enfants Qui s'étaient trouvés au bord du chemin Sur l'autoroute des vacances C'était sans doute un jour de chance Qui cueillirent le ciel au pro de leurs mains Comme on cueille la Providence Refusant de penser au lance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 een mooi verhaal weer. Histoire, de Michel Fugen. Dat op de zaterdag bij CFM. Doet de laptop het alweer, of niet? Ja, hij doet het wel. Maar ik heb een heel oud laptopje. Heel hè, dus eind, hij is heel ja. traag. Dus hij ik kan, kan niet gewoon even 1, 2, 3 zeggen of ik leuk nieuws heb. Maar ja, wat natuurlijk wel. Kijk, we zitten nu natuurlijk in een, in een gigantisch groot evenement... Eh, waar ik straks bij de evenementenagenda nog even op terug ga komen... omdat het natuurlijk ook staartjes gaat krijgen richting het centrum. Ja, ik ben minister dus, vanavond. Ja, precies. Daar ga ik straks meer over vertellen. Maar wat natuurlijk ook heel mooi is, weer een nieuw evenement... wat op de kaart gezet gaat worden in aanvulling van de Gay Pride in Amsterdam... Gaat het nu toch echt serieus waar gebeuren? De Cape Pride komt ook naar Zandvoort. En, uh, ja, wanneer? Ja, dat, dat zit ik dus uh, te zoeken. Wanneer dat allemaal is. En ik, ik heb er nog niet zo'n goed zicht op eigenlijk. Maar Amsterdam at the beach. Uh, ja, Amsterdam aan zee. De kogel is dus door de kerk. Dat is uh, van de week bekend geworden. Uh, mensen hebben... Uh, met, met een paar enthousiaste meiden van de gemeente uh, is Hilly Jansen rond de tafel geweest met Lucien Ton. En uh, ze zijn eruit. Er komen drie dagen van Amsterdam Pride in Zandvoort. Drie dagen. Nou reken maar dat dat een groot feest gaat worden. De precieze invulling uh, krijgen we allemaal later te horen. Daar zijn ze allemaal druk mee bezig om dat allemaal uh, te organiseren en te plannen. Er komt in ieder geval een parade in Zandvoort. En die gaat waarschijnlijk op een maandag komen. En uh, ja, we gaan natuurlijk dat, dat hele proces op de voet volgen. Om uh, te zien, zodra we daar nieuws over hebben... gaan we dat uiteraard aan onze luisteraars uh, meedelen. Want uh, dat, dat wordt een hele happening. Nou, geweldig. Ja, toch? Ja, we doen het uh, niet alleen uh, op de radio, maar ook via de CFM app Houd u op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit Zandvoorts. En mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu... in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoorts. I'm Dit is echt zo'n zo plaat die je werkelijk nooit gaat vervelen. Hè? De single van Omi hier en de cheerleader. CFM, 24 uur per dag vooruit Zandvoort. Radio, TV, via internet, Facebook en via de CFM app. Je komt ons overal tegen. En sinds kort zijn we ook te beluisteren op DAB+. Jawel, Digitale Radio, daar is CFM Zandvoort op te ontvangen. Kanaal 5C in de grote regio Zandvoort. En die grote regio Zandvoort, uh, Dolly, die gaat zelfs tot aan Den Helder, heb ik gehoord. Oh, echt? Ook in Den Helder zijn ja. we tegenwoordig tot van haar via de portable Radio. Nou, oh, mooi, Dus je kan ook naar Den Helder verhuizen eventueel, zonder ja, nee, dat ik jullie ja, hoeft te missen. Als je dat zou willen. Ja. <laughs> ja je je ja, moet, je er moet het wel dillen, ja, ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Jij hebt uh, goed nieuws over uh, Clown Didi. Ah, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik vind elke gelegenheid uh, die, die je kunt grijpen... Om, om deze man aan te horen, te luisteren, uh, moet je doen. En uh, er komt weer zo'n gelegenheid. Eigenlijk hoort hij natuurlijk bij de evenementagenda... maar ik ga deze toch even apart doen, hoor. Want uh, zoals jullie weten is er uh, in het Zandvoorts Museum een museumpodium. En zondagmiddag 4 juni... Uh, gaat deze zondagmiddag de hele eer naar Clown Didi. En dit is natuurlijk uh, onze dorpsgenoot Dick Hoesee. En die gaat op die middag presenteren... Ik ben maar vast begonnen. Nou, wat houdt dat nou in? Die, die gaat vertellen tijdens die voorstelling... over zijn artiestenleven. Nou dat wordt natuurlijk weer lachen, gieren, brullen... want laat hem maar praten. Dan, dan gaan de tranen vanzelf rollen van het lachen. Hij heeft zoveel van, meegemaakt. Ach man, wat een verhalen kan die man vertellen. Van televisie en film tot variété. Van circus tot theater en veel meer. Comedy, muziek, interactie... En uh, voor de prijs hoef je het niet te laten, want het is gratis. Dus uh, bij het museumpodium hopen, hopen ze dat u komt... en uh, dat u even kunt bijpraten en een feestje maken. Er is een uh, rondleiding van de tentoonstelling Circus at Zandvoort... van half drie tot drie uur. En de inloop is uh, om half drie en de aanvang van, het, van, van alle vertelsels van Clown Didi dat begint om drie uur en zal tot vier uur duren. Zoals ik al zei, is het gratis entree... inclusief ook nog de koffie en een drankje in de pauze. Maar u moet wel reserveren. Ik ben het nu net aan het doen... dus ik heb het even onderbroken en dan ga ik weer gauw verder hierna. Net op tijd. En ja, precies, dat hoop ik. Reserveren kan via... Museum Apenstaartje Zandvoort.nl of uiteraard aan de balie bij het Zandvoorts Museum. En uh, het Zandvoorts Museum is natuurlijk geopend van woensdag tot en met zondag van 1 uur tot 5 uur. Dus in die uren kunt u ook even langslopen om een plekje te reserveren voor. De, de alle vertelsels van Clown Didi. Geweldig. En zometeen veel meer evenementen in de evenementenagenda. Maar eerst gaan we naar deze plaats van Nick en Simon. Weer uh, live schakelen met circuitparkzoonvoort. Willem van Dinsen. Hij is het hele weekend aanwezig. Tijdens de familieracedagen Driven bij Max Verstappen. En er gebeurt heel wat op circuit. Dat hoor je inderdaad naar deze van Nick en Simon. En pak maar mijn hand. Kijk maar naar de huizen om je heen.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 De grootste van uh, Nick en Simon Joren, pak maar mijn hand. CFM Race Radio. Pit Report, Report. Ja, eens even kijken of uh, Willem van deze er inmiddels uh, klaar voor is. Goedemiddag Willem, uh, nogmaals, wat ga je nou willen? Uh, nou, Willem. Willem, Willem, Willem, Willem. Dat oh, je er klaar voor bent, Willem, Willem. Ja, ik ben er klaar voor hoor. Ja, Hartstikke mooi, goed. mooi, mooi, mooi. Ja. Hoe is het daar op dit moment op het circuit? Nog steeds heel gezellig zeker? Ja, het is uh, uitermate gezellig uh, hier zelf. Op dit moment hebben we een race van de Bosch-serie. Dat zijn uh, wat oudere uh, Formula-auto's. We zien daar onder andere uh, een uh, Formula 1 uh, Benetton uit 1997... waar de uh, Michael Schumacher hier rijdt. Die wordt bestuurd door uh, Marijn uh, van Kanthout uit uh, Hoofddorp. Er rijdt ook een uh, aantal GP2-auto's uh, mee... Een van de GP2's wordt uh, bestuurd door uh, Rienes van Kalandhoud. Dat is de uh, zoon van Marijn. En die rijdt in die GP2 en die rijdt uh, op kop uh, en die heeft 17 jaar. Op dit moment al uh, actief in de autosporten in Amerika. doet het daar uh, goed. En misschien wel even de.. Uh, Volgende talent hier in Nederland die ver gaat brengen. Maar is die 17 jaar oud, Willem? Of is hij al 17 jaar aan het racen? Nee, hij is 17 jaar oud. Oké, ja, nou, talentje. Eigenlijk, 17 jaar is jong. Als ik kijk naar hoe oud jij bent, bijvoorbeeld. Maar ja, Ja, dan doe je wel wat. is maar goed verder volop activiteiten hier op Spiegelpark goed dadelijk zat uh, Max hier uh, weer een podium op. Uh, heel leuk uh, spel vooraf was daar. Uh, petje op, petje af. Ik weet niet of je dat kent. Nee. Uh, Zo'n sportshow. Nee. gesteld. En dan... Uh, er zijn er twee antwoorden. Bij het ene antwoord die je het petje, uh, hou je op. Bij het ja. andere het petje af. Nou, okay. de kinderen met het goede antwoord. Uh, die blijft staan. En er blijft er uiteindelijk één over. Er was een pisse, uh, voor kinderen. Ja. En de winnaar, uh, die mag zo dadelijk met Max het uh, podium op. En die mag daar ten over staan van uh, heel veel mensen. Mag hij wat vragen gaan stellen aan Max? Zo. Hé, hey, mooie, mooie prijs. Zo, even... Mooie prijs. Ja, zeker. Ja. En mag je die pet aanhouden houden of, uh, als je wint? Uh, de pet, ja. Dat weet je nog niet. Ik heb allemaal een eigen petje. waar ze eerder op de dag. Paalvoer, uh, 35 euro voor de kant uh, waarschijnlijk. <laughs> Ja, want uh, ja, als ik het goed heb, uh, Willem, ik weet niet of jij dat uh, nog uh, meegemaakt hebt. Bij het station uh, vanmorgen stond ook zo'n uh, merchandise uh, ah, kraam. Ja, jongen, dat met helemaal. al die petjes en alles. En uh, ja, het werd uh, ja. geweldig uh, verkocht ja, ja. daar. Dat klopt, want dat, dat was het eerste waar ik mij geconfronteerd heb. Dat ik vanuit de studio kwam bij het station. Daar stond zo'n merchandise stuk. Uh, nou, het was me daar een drukte, jongen of waar is die truck nu lezen? Helemaal leuk. Zo, zo, zo, ja, hé. Aardelen. Ja, ja, ja maar ze maar laten ja, natuurlijk op, geen gelegenheid om benut. Nou. Wat zeg je? Ik zeg, ze laten nu natuurlijk geen gelegenheid om benut nee, om te verkopen. Nee, ook nog uh, van die uh, merchandise trucks hier. Uh, ja. En uh, ja... Eén uh, op de drie loopt met zo'n pet of met een jet ja, van uh, ja. Ja, ja Ach, je goed. kan je pet er wel vooraf nemen. Hè? Ja, ik ja. heb nog ander nieuws. Jij bent oh. een dierenliefhebber toch, Tolly? Uh, of niet? Ja, nou, ja, ligt er dan over wat voor dieren je het hebt. Wat dan? Nou, het gaat goed met de panda-beren, heb ik gehoord. He, hoe, ja, de panda-beren, met... ja, die, die vermaken zich uh, wel. Ook op circuit, of niet? Ja, nee, maar goed, ik voel daar even op. Uh, Guido, ik pak hem even. Zijn uh, schoolvaard is eigenaar van oude hand, uh, dierenpark. Oh! Guido is toen meegewezen naar uh, China om die uh, yeah. pandas op te halen. Ja. Yeah. En vanaf 30 mei... Uh, zijn ze voor iedereen uh, te bekijken. Nou, weet ik ook. Oh, dat is, is dat nog steeds niet zo dan? Zitten ze nee. nog steeds een beetje afgeschermd? Ze zitten nog afgezend en het uh, zijn ze voor iedereen zichtbaar. Zeg dus nou, het is een... trouwens een hele leuke ja. dierentuin hoor. Ja, ja, bamboe Ik bamboe kopen en erin gaan. Ja, ja, ja. ja. Nou, willen we, we, we de kopen? Krijgen we geen vrijkaartjes? Nee, de bamboe moet je kopen. Oh, de bamboe moet ja. je kopen. Bamboe. Moet je bamboe kopen? Gelukkig ja. Oh? Ja, maar goed. Okay. Uh, gaan we weer even terug uh, naar uh, het Verstappen-gebeuren. Ja, graag. Nu, ja. Hier zien we ook al uh, of Morghien. Die presenteert oh. hier het een en ander. Wat leuk. Die uh, nodig zo... Uh, mm -hmm. De Max uit, met ja. een tijdje achter het podium. Ja. En die gaat dan uh, met één van die winnaars. Uh, gaat die beginnen met wat uh, Met dat petjespel. Ja, dus met, ja. met dat petjespel zijn ze nu bezig, of niet? Nou ja, dat is al afgelopen, de winnaar oh. is bekend. oké. Okay. Die komt zo het podium op en dan gaat dat gebeuren. En weet je ook hoe de winnaar heet? Nee, dat weet ik niet. Oké, okay, nou dat horen we dan straks misschien van je. Ja, hoor eens Zo, even. Wat een geweldig hè, dat publiek. Ja, Ja. ja. Oké, okay, Willem, dankjewel voor dit moment. En we komen straks zeker nog een keertje bij je terug. Daar op Circuitpark, zal voor het gezellig sfeer tijdens de familieracedagen driven bij Max Verstappen. Die heel veel hits heeft gestoord, is deze Billy Joel. Die hoorde met de single uit 1983. Dat was hem even van zijn bekendste, de Uptown Girl. Ja, het is vijf minuten over vier. In plaats van Albert Jank, gezellig vandaag Dolly Tempierik in de studio. Met de evenementenagenda, Dolly. Uh, jazeker, jazeker. Um, wat uh, gaan we allemaal doen de komende tijd? Nou, er is weer zat waar u uit kunt kiezen hoor. We hebben natuurlijk nog steeds in het Zandvoorts Museum de tentoonstelling Circus Apenstaartje Zandvoort. Want deze tentoonstelling duurt nog tot 11 juni. En. Um ja, waarom is zo'n expositie nou in Zandvoort? Nou, Zandvoort heeft een hele rijke circushistorie. Zo opende anno 1903 in Zandvoort aan de Dr. Johan C. Metzgestraat... een heus circusgebouw haar poorten. Het Olympia Palace was het carré van Zandvoort... want het hebben van een vast circusgebouw paste perfect... bij de overgang van Vissendorps naar een moderne badplaats... Helaas brandde op 4 augustus 1921 het gebouw af. Want anders hadden we het misschien nu nog steeds. Nou, in ieder geval, deze expositie kunt u dus kijken in het Zandvoortsmuseum. Ik had net al gezegd, hè, deze is geopend van woensdag tot en met zondag van 1 tot 5 uur. De jeugd tot 18 jaar heeft gratis toegang en volwassenen betalen slechts 3 euro. En uh, het... het, het uh, nou ja, het, het Zandvoorts kunt u vinden... Even een blackout. Kunt u vinden aan de Swaluwestraat nummer 1 hier in Zandvoort. En het telefoonnummer is 5740280. Dan het Summerfestival. Dat is vanavond aansluitend... Op alle gebeurtenissen rond het circuit. Eerst op het Raadhuisplein van alles te doen: gezellig, muziek, terrasjes, noem alles maar op. En daarna verhuist alles naar het Badhuisplein. Uh, van 8 uur tot half 12 is er dan een afterparty. En uh, wie treden daarop? Er is een hele leuke line-up. De fijne deuntjes. Ja, die brengen een scala aan vrolijke en herkenbare melodieën... in een opzwepend hedendaags jasje. Ja, ze hebben fijne duntjes. Toch? Ja, dat, dat zal ongetwijfeld. En zo niet, dan laten we het u morgen weten. Dan daarna kunt u verwachten Vincent. En uh, ja, dans jij met mij, dan dansen wij ons samen blij. En Dat is een kreet uit de dromedans... waarmee Vincent een groot publiek veroverde... Met zijn aanstekende, aanstekelijke feel muziek en energieke persoonlijkheid... maakt hij mensen blij en behoort de laatste twee jaar... tot een van de meest geboekte artiesten. Ben benieuwd. Daarna kunt u verwachten Dave Roelvink. Bekend van onder andere de tv-programma's Welkom bij de Camera's... De Roelvinkjes, Dave en Donnie doen zaken... en natuurlijk van de beroemde jacuzzi-scène... Momenteel richt Dave zich op een carrière als DJ... en zijn muziekstijl is babbeling. Dan komt er iets waar ik nog nooit van gehoord heb... en wat ik ook echt niet uit kan spreken, denk ik. Mokbaton en ik <lacht> Nooit van gehoord. Nee, nou, we gaan het allemaal leren vanavond, Rob. Uh, en tenslotte is in de line-up uh, geboekt DJ Hitro. Nou, dat is Tijn F. Hittinger. Hij is begonnen op 7 leeftijd met draaien bij Beach Club Storm. En dit was natuurlijk vanwege zijn leeftijd zeer leuk en opvallend. En al snel bleek dat hij toch wel heel leuk kon draaien. En hij won een DJ-contest op 9 leeftijd. En werd steeds meer gevraagd bij onder andere Woodstock bij Zandvoort... Alive bij Mango's. En vele andere evenementen. Dus vanavond ook te beluisteren. Dan morgen hebben we weer een gezellige Zandvoortse rommelmarkt. De rommelmarkt die dus in de krocht plaatsvindt. En op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als mede antiek, curiosa, verzamelingen, boeken, etc. De bar van Theater De Krocht zal de gehele dag open zijn... zodat u na uw aankopen of daarvoor een heerlijk kopje koffie kunt bestellen... en een drankje of van een lekker broodje kunt genieten. Er zijn nog een aantal plekjes vrij, dus bel gauw als u nog wilt staan... met nummer 0619427070. Dus morgen 21 mei van 10 tot 4 uur en de entree als u wilt komen kijken, is gratis. Dan natuurlijk morgen ook weer prachtig, prachtig, prachtig... Classic Concerts. En um, morgen kunt u luisteren naar het Barbershop Showcore. En uh, dat is onder leiding van Floor van Erp. Ik geloof dat uh, ze komen me heel bekend voor. Volgens mij zijn ze wel eens eerder geweest al bij, uh, bij Classic Concerts. In ieder geval kunt u voor meer informatie bellen met Toosbergen op telefoonnummer 06 518 538 14. En het concert start om drie uur. De kerk gaat open, want het is in de Protestantse kerk aan de poststraat nummer 1, bij het kerkplein. Uh, de deur gaat open om half drie. De begintijd is 3 uur en een kaartje kost 5 euro. Slechts. Ja, hoe kun je het er nog voor doen? Hè? Het is geweldig dat dat nog altijd blijft. Nou, natuurlijk morgen uh, nog één keer een Jumbo-familie-race-dag. Maar daar gaat u morgen van alles over horen weer. Met een speciaal verslag van onze razende reporter Willem van Densen. En... Uh, Volgens mij begint het morgen gewoon weer om negen uur, hè? Klopt, ja, klopt. Ja, negen uur. En, uh, nou ja, dat dus. Ja, de verslaggeving, dat, uh, dat hoor je gewoon uh, morgen weer bij Zandert op Zondag. Dankjewel, Dolly, voor de evenementagenda. En hier is Chris Kapp. Yeah. <laughs> met een Englishman in New York. Ja, wat was het afgelopen zondag? Een mooi feest in Rotterdam, hè, Dolly? Ja. Ja, want Feyenoord is eindelijk weer landskampioen geworden. Ja, wat leuk. Hè? Ja, ja, ja, zeker. En, uh, en terecht dat ze dat uh, zijn geworden. Van harte gefeliciteerd. Hier zijn heel veel ARC gewoon in uh, Sanford. Hè. Nou, hè. zijn uh, se semi-Amsterdam eigenlijk. Ja. Klein Amsterdam zijn we. Maar er zijn ook heel veel feyenoord -vins. Ja, best wel. En dat is best ja. wel leuk, want uh, vorige week zondag zat ik even in het café... Die voetbalwedstrijd te kijken ja, en ja. tijdens de Formule 1 he, was een beetje een switch, zeg maar. Nou ja, de Formule 1 was snel bekeken, toch? Ja, ja. als, als Thomas gaat. Maar het was zo eruit, ja. ja. Dus nee, maar we hebben ervan genoten het uh, landskampioenschap van uh, Feyenoord. Nou weet ik dat er ook uh, iemand die helemaal gek is van Feyenoord op dit moment aan het luisteren is. Oh ja? Ja, en hij heet uh, Arjan. En Arjan, ja, ik had hem beloofd, hij uh, deze van Sean <laughs> Zit. Kijk, ze komen op het veld. Een gejuich uit duizend keer Want je staat ervan versteld. Als de sterren vloeg gaat spelen, dan is alles. 2016, 2017. Daar 18 jaar hebben ze er volgens mij op moeten wachten... maar gelukkig is het eindelijk weer zover. Hand in hand, kameraden. Ik draai er speciaal voor Arjan. En hier is Maroon 5. I don't wanna know, no no no Who's taking you home, oh, oh, oh... My love in your soul, so, so, so... The way I used to love you, no... I don't wanna know, no, no, no... Who's taking you home, oh, oh, oh... My love in your soul, so, so, so... so. I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted, and the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. from that one, that you got someone new, yeah. I see but don't believe it, even in my head, you're still in my bed, maybe I'm just a fool. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do you like this? Do we woo you like this? Do we let down for you? touch? you put you like this. Matter of fact, never mind. We gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still I don't know. Wanna, no, no, no. no. Het is juist van Lex van de Oren, ons eigen Weerman, uh, die elke zaterdagmiddag om half drie hoort. Alleen aan de kust vandaag, heerlijk, sorry, daar genieten we ook uh, van in Zandvoort op dit moment. En uiteraard ook heel veel lekkere muziek nog onderweg. best place to find the lovers at the bar is where I go. Mm -hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Mm -hmm. we come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance now. Take my hands stop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 So, go all you can eat, fill up your bag, and I fill up your plate. Mm -hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing, okay? Mm -hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing, like, Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, but. En het begint altijd al goed bij CFM op de vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Dan hoor je de 40 beste platen uit Europa in de Eurobreakdown. gepresenteerd door Maurice Milder. En deze platen zou ik niet ter weg te krijgen hè? uit onze eigen Europese hitlijst. En terecht, want het is gewoon een heerlijke ziel van Ed Sheeran en Shape of You. Nou, Dolly de heeft haar Commodore 64 weer aan de praat gekregen. <laughs> Met zo'n groen scherm, weet je wel. En, ja, wat, staat, wat staat er allemaal op op dat nou, uh, groene ja, ik, scherm? Ik was, ik was even zo'n beetje aan het, aan het scrollen door Facebook. Ik denk eens kijken of er nog leuke dingen zijn gebeurd... of dat er wat te melden valt. Maar ja... Het, uh, wat ik dus nu zie, wat je ziet gebeuren op Facebook... is dat nu de gezelligheid in de Haltestraat wel heel erg aan toenemen is, hoor. Ja, die is afgesloten ja, inmiddels. Ja, die is afgesloten okay. en uh, alle ondernemers uh, in het centrum... staan klaar om de mensen te ontvangen die straks van het circuit af gaan komen. Dus ik zou zeggen, uh, ga daar ook aan meedoen, aan die gezelligheid. En ga lekker naar de Haltestraat. Er staan terrassen, de restaurantjes en de cafeetjes zijn, allemaal klaar, zijn er allemaal klaar voor... om er een groot feest van te maken. Dus stap zometeen meteen niet in de auto, wees nee, niet zo onverstandig. Nee, nee, nee, zonde van je tijd, het is prachtig weer. Ga lekker het dorp in, geniet van de muziek die daar gedraaid wordt... en uh, van de heerlijke terrasjes en al het lekkere eten en drinken... wat u daar geboden gaat worden. Oké, okay, nou, heel gezellig dus. Ja, ziet Vanmiddag heel in, gezellig uh, Vanavond uit. in de Haltestraat in de rest uh, van het centrum van Salvoort. En vergeet dat Badhuisplein niet, hè, vanavond. Nee. Met al die artiesten die dat daar gaan opreden.